8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Politieke leiders Griekenland uiteen zonder akkoord. Arabische waarnemers mogelijk snel weer naar Syrië. Een sterke stijging buitenlandse investeringen in Nederland. <tieden>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 ING heeft 2011 afgesloten met een netto winst van 5,77 miljard euro. Het bankconcern sloot het laatste kwartaal af met een winst van 1,19 miljard. De koers van de aandelen ING daalde de laatste maanden flink door de schuldencrisis. Ook de scherpere regels voor verzekeraars in de Verenigde Staten drukte het resultaat. Een schoonmaakster in een hotel in Den Haag heeft jarenlang een fortuin aan sieraden in de kast gehad. De vrouw had de sieraden in 2006 gevonden in de lounge van het hotel. Omdat ze er op het eerste gezicht niet bijzonder uitzagen, werden ze een half jaar bewaard bij de gevonden voorwerpen. En toen zich na die tijd nog niemand had gemeld voor de sieraden, mocht de schoonmaakster ze mee naar huis nemen. Vorig jaar besloot ze de spullen te laten taxeren en de waarde bleek meer dan 7 miljoen euro te zijn. De politie koppelde de vondst meteen aan een aangifte uit 2006 van de echtgenote van de vroegere Amerikaanse ambassadeur Arnal. De Britse prins Harry heeft zijn opleiding tot Apache-piloot afgerond. Het ministerie van Defensie zegt dat hij als beste schutter van zijn klas is geslaagd. Harry kan nu als piloot worden uitgezonden naar oorlogsgebieden.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 ANDD Verkeersinformatie. De filelijst is inmiddels behoorlijk gegroeid. 168 kilometer in totaal. Een lange file nu op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen het ringvaartaqueduct en de Schippeltunnel 11 kilometer. Vanwege ijsvorming is bij de Schippeltunnel de linkerrijschok dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum bij Tielwest 6 kilometer. Dat was een aanrijding. Op de A16 Breda Rotterdam voor de Van Brieden Noordbrug 4 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht na een aanrijding. Op de A12 de naar richting Utrecht voor knooppunt Ouderijn 3 kilometer. Rechte rijschok is daar dicht, daar ligt een dode zwaan. Op de A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven 6 kilometer. Rechte rijschok is dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Er was een aanrijding op de A58 Breda-Tilburg. Bij Gorden nog 8 kilometer, alle rijschokken zijn weer vrij. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie.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 Huis sneller verkopen? Maak uw woonwens top 3 kenbaar bij uw NVM-makelaar. Zodat hij sneller matches kan maken tussen mensen die huizen willen kopen en verkopen. Kijk op nvm.nl En ook het verbruik van de Mercedes-Benz Sprinter is om van te dromen. Met de gloednieuwe 7-trapsautomaat rijdt u tot op maar liefst 15% zuiniger. De Sprinter. De bestelwagen van je dromen.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is toch echt niet anders hoor. Het gaat niet gebeuren, beste mensen. Ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment. Geen tocht uitschrijven. We praten zo met de voorzitter van de vereniging van de Friese Elfsteden. Er is ook ander nieuws. Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat ziekenhuizen interessant worden voor private investeerders. Hoe de SP daarover denkt, hoort je van Tweede Kamerlid Renske Leijten. Elektrisch rijden is lastig met deze Frieskou. Ja, en de Griekse politiek wacht tot het allerlaatste moment met het doorhakken van de knoop. Ze hebben er wel lang over gepraat hoor. de drie partijen in de Griekse regeringscoalitie urenlang over het pakket aan maatregelen en bezuinigen. Die zijn noodzakelijk om aanspraak te maken op de Europese lening van 130 miljard euro. Maar de coalitieleiders gingen vannacht uit zonder volledig akkoord over zo'n bezuinigingspakket. Ze werden het over één punt niet eens, vertelt correspondent Connie Keese.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 van Financiën komen vanavond bij elkaar om te praten in Brussel over Griekenland. Ook de Griekse minister van Financiën, Venizelos, zal daarbij aanwezig zijn. We schakelen met Brussel, met onze correspondent Tijn Sade. Tijn, als uh, Venizelos met lege handen komt, wat betekent dat dan voor die top... die om zes uur begint vanavond in Brussel? Ja, ik weet niet hoe je in al die 27 talen... Uh, het gaat niet door, zeg maar... Uh... Ja, dan gaat het dus inderdaad waarschijnlijk niet door... dat vervolgnoodpakket van 130 miljard euro... Uh, die bij vergadering om zes uur is niet voor niks uh, belegd. Uh, kennelijk had men dus het idee, ze komen eruit in Griekenland... dan kunnen we donderdag uh, zaken doen. Hier in Brussel, alle ministers uh, van de euro-landen komen bij elkaar. Nou, dat noodpakket van 130 miljard uh, euro ligt op tafel. Dat heeft Griekenland nodig om niet failliet te gaan uh, halverwege maart... Nou ja, nou staat dus alles weer op losse groeven. We moeten maar kijken hoe dit gaat lopen. Ze hebben nog een dag om te vergaderen. Nou ja, een, half, een halve dag zeg maar. Ja. En dat gaan ze ook doen in Griekenland. Connie Kezen melden al dat ze er dan misschien toch nog wel uit gaan komen. Want het is ook voor de bühne, hè? binnenlandse verkiezingen natuurlijk in Griekenland. Hoe wordt daarover gedacht oh, in, de, in, in Brussel, over die, deze Griekse handelswijze? Want we merkten natuurlijk van de week al dat de druk behoorlijk wordt opgevoerd. Ja, er is natuurlijk al enorme uh, irritatie hè, over dit hele proces. De ik hebben al deadline na deadline versleten... ...nou uh, is deze vergadering belegd en dan komen ineens weer slechte berichten uit Athene. Dus ik denk dat er hier en daar in wat Europese hoofdsteden toch wel wat wordt gegromd... ...om het maar even heel vriendelijk te zeggen. Ik denk dat men toch even zal afwachten. Uh, als zij eruit komen, dan zal die vergadering er zijn. Maar dan is het voor ons allemaal nog steeds een beetje speculeren of er vanavond ook echt zeg maar al die handtekeningen onder dat document komen voor die 130 miljard euro. Want je kunt ook nu weer met deze vertraging kun je toch wel zeggen dat het vertrouwen in de Grieken echt op een ja, op een dieptepunt staat. We gaan je volgen bij dat speculeren, tuin. Sade vanuit Brussel. Je hoort daar meer over in de loop van de dag. Ja, Nu hoorden het gegrom in Brussel. Ook wat licht gegrom gisteren in Friesland. Nederland hing gisteravond aan zijn lippen. Zou dat toch doorgaan of niet? Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging Friese Elf Steden. Meneer Wieling, welkom in de uitzending. Dank u wel. Hoe is dat zo de ochtend na de dag waarop u het slechte nieuws heeft moeten brengen? Nou. Uh, ja, er gaat nog een nacht aan vooraf. En dat was ook niet zo'n hele goede nacht, moet ik zeggen. Ik heb toch maar heel weinig geslapen. Je, alles gaat nog een keer door het hoofd. En uh... ja, het is, het is, aan de, het is dubbel. Het, het is aan de ene kant goed. kon niet anders. En aan de andere kant, ja, het blijft zo, uh, zo ontzettend frustrerend. Het was zo dichtbij. We zaten, we zaten er bijna. En dan gaat het toch weer niet door. Het ja, is gewoon hartstikke vervelend. Meneer Wieling, heeft u nou vanochtend vroeg toch nog even naar de ijsdiktes gekeken? Nee, ik heb niet naar de ijsdiktes gekeken. Ik heb wel nog eens dubbel naar het weerbericht gekeken. Ja, en ik zie dat het zondag toch gewoon echt gaat dooien. En ja, dat, dat, dat was de grenzen. Dan kunnen we er niet komen. Dus ik heb meer naar het weerbericht gekeken dan naar de ijsdiktes ja. op dit ja, moment. Ja, precies. En wat de getallen ook zijn van de ochtend. U was daar gisteren met z'n allen zeker van dit is de goede beslissing. Ja, we, hebben, we zaten met 44 rayonhoofden en assistent rayonhoofden en, en het hele bestuur, negen mensen bij elkaar. En, en het was gewoon eigenlijk heel snel het beeld van, het kan absoluut niet, het is niet verantwoord. We kunnen geen mensen op besloten meer laten gaan. Er gaan ongelukken gebeuren. Ja, dan heb je, dan heb je maar één keuze. En we, we hebben gewoon te weinig tijd. En de winter uh, houd, houdt eigenlijk net een dag of vier, vijf te vroeg op. En dan kun je wel willen. Maar dan, ja, dan is het niet verantwoord. En dan moet je mm. toch met nog een nee zeggen. En dat was ook hartstikke unaniem. Dus er was ook niemand die er anders over dacht. Dat was duidelijk. En tegelijkertijd zegt u, meneer Wieling, we waren zo dichtbij. Hoe, hoe dichtbij waren we dan bij een 16e Elfstede, toch? Nou oh ja, kijk, als we nu gemiddeld op zo'n 11 centimeter zitten... en dat is dan wel een gemiddelde Er zitten altijd nog probleemplekken. Uh, en we hebben 15 nodig. En bij een hele strenge vorst heb je toch wel een groei... van 1, 1 centimeter per dag. Ja, dan heb je het over 4, 5 dagen strenge vorst. Dan zijn Meder. ook de grote probleempunten... Ja. Opgelost misschien. Maar ja, met, met het sloten meer, met de Luts en, en de situatie in het zuiden was het nog ingewikkelder. Maar met een week hadden we het kunnen doen. We hoorden u ergens gisteravond zeggen. Dit jaar kun je het vergeten. Deze toch, tenminste nu deze winter. <laughs> um, is dat zo? Of houdt u toch nog ergens iets van organisatievoorbereiding in stand voor het geval dat? Nou, we proberen. Te kijken van, en dat is voor de komende dagen toch wel erg van belang. Stel nou dat er een, uh, het weer erop uh, gaat lijken dat er toch bijvoorbeeld eind volgende week weer uh, een bak vorst aan gaat komen. Ja, dan gaan we toch wel kijken wat moeten we nou gaan doen. We zullen in ieder geval met het waterschap moeten gaan overleggen als wat? het gaat om bemalen ja. en alles wat daarbij zit. Wat heeft u dan nodig gaan aan gaan we vorst? toch nog wel kijken. Wat heeft u nodig aan voor? Nou, uh, kijk, als het weer terugkomt, dat is, dan, dan heb je vaak snelle ijsgroei. Maar ja, dan hangt het weer af van de wind. Dan hangt het weer af, is er sneeuw. Uh, dus je kunt niet zeggen hoeveel dagen dat is. Maar dan heb je toch weer een forse vorstperiode nodig. Maar het kan dan wel relatief sneller gaan dan als het nu in deze tien dagen is gegaan. Dus ja, dat weet je maar gewoon niet van tevoren. Ja, en dat is een beetje gestoeld op dat oude Friese gezegd, op al ijs uh, Friest het het best? Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk in het verleden wel eens gebeurd. Uh, zodra er een, een, een stuk ijzer al ligt en de watertemperatuur gewoon echt laag is geworden. Want we zitten nu nog op sommige plekken met een watertemperatuur onderin van 4 graden. Nou, mm. dat is te hoog. Dus als het echt is afgekoeld en het gaat streng vriezen... dan kan het ook ontzettend snel weer aanvriezen. Ja, ik hoor toch alweer wat hoop gloren, meneer Wieling. <laughs> nou kijk, als we niet van hoop uitgaan, komen we nergens. Maar de kans is gewoon ontzettend miniem dus ah, okay. dat dat, nou ja. dat nog gaat gebeuren. dus dat moeten we niet gaan doen. Nee. Ja, Probeer het toch nog even, meneer Wieling. Want dat de overwinnaarspodium, dat was al gebouwd, uh, hoorde in Leeuwarden. Zegt u nou, breekt dit nou snel af? Of? Nou, ik heb gisteravond begrepen dat die meneer die die, die, die grote tent gaat bouwen... gaat overleggen met de gemeente van wat gaan we doen? Gaan we daar nog uh, uh, iets mee doen? Moet dat meteen weg of niet? Dus ja, natuurlijk, er zijn altijd sprankjes hoop hier en daar... Maar we moeten ook niet net doen of dat, dat gaat gebeuren. Want dan, ja, dan zitten we gewoon ook op de verkeerde lijn. De kans is verreweg het grootst dat er niks meer gaat gebeuren deze week. Goed, maar wat we kan uh, geschaatst worden in Friesland op prachtige stukken? Gaat u dat zelf nu ook doen? Ja, ik wou eindelijk vandaag... Ik heb nog maar één keer een heel klein stukje geschaatst. Ik wou toch wel lekker gaan schaatsen. Want er zijn delen, en ik heb dat wel vaker gezegd... met name hier in het Noordop, waar wij wonen... waar het fantastisch ijs is en waar je ook prachtig kunt schaatsen. Dus, uh, dat, dat. En met dit weer... Ja, dat moet vandaag toch gaan gebeuren. Dan wensen wij u veel plezier. En dank dat Fijn, u, je dank u wel. vanochtend bij ons in de uitzending wilde zijn. Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging der Friese Elfsteden. We blijven in Friesland, want we gaan naar Leeuwarden. Daar is Mark Robin Visser. En we willen dan weten over die tent ja. en over dat podium. En over het speciale gebak wat je bij je hebt. Ja, hij is mooi ingepakt. Speciaal voor burgemeester Kronen. Burgemeester, alsjeblieft. Dankjewel. Maakt u hem maar eens even open. U weet nog niet wat erin zit. Nee, dit is van de bakker. Ja, dit is uh, van de plaatselijke bakker. Bakker, bakker. Rob laat wakker altijd, hè? Een gebakje. Het kan net. Het staat erop. Nou, ja, het kan niet. En een fries vlaggetje. Ja, dit is het... Uh... Uh, de Friese koek bij uitstek. Met een koek. heerlijke dikke dotslag om erop, ja, voor de troost. Ik ga ervan genieten, want natuurlijk zijn we teleurgesteld. Ja. Tegelijkertijd, ik ben ook zo trots op wat er allemaal niet is gedaan... In, uh, in een hele korte tijd, door zoveel mensen, zowel die vrijwilligers op het ijs... maar ik sta hier ook voor al die mensen van uh, de politie, de brandweer... GGD, gemeentes, die allemaal in de veiligheidsregio samen hebben gewerkt... om het allemaal klaar te krijgen op tijd. Ja. Ik sprak vanmorgen al iemand in de bakkerij, een klant die werkt ook voor de politie. Eh, die was bezig met de draaiboeken voor de Toch Die zei ook van ja, we zijn er allemaal heel erg druk mee geweest. We doen de draaiboeken nog maar even niet in de kast. We leggen het op een hoekje van het bureau. Want we weten het ja. nog niet zeker. Ik heb ze ook nog niet bij me, mijn tas. En ik ja, u heeft een enorme ja. tas. U bent met de fiets gekomen. Een hele grote tas met allemaal dossiers. En hier zit ook ja. nog tocht tussen. Daar zitten alle draaiboeken. En een stropdas zie ik, een verse stropdas. Ja, dat uh, doen we ook alweer als het moet. Want jij bent geen televisie. Maar nee, um, de draaiboeken gaan nu in sluimerstand. Dus ja. ze gaan niet in de kast. Want ja, in 1954 was dat ook zo. Het was toen nog 10 graden. Drie weken later tocht. Nou, nu hadden we een week geleden een graad of 8 en uh, wie weet wat er nog kan gebeuren dit jaar en anders volgend jaar. Wij staan hier nu uh, voor het stadhuis. Uh, uh, de, de grote feestent die hier al was opgebouwd, die wordt op dit moment afgebroken. Uh, ik ga straks nog even met de mensen praten die daar uh, nu mee bezig zijn. Ja, het is geen leuk werkje. Heeft dit de gemeente nou ook veel geld gekost, al die nou, voorbereidingen? Dit heeft natuurlijk geld gekost, want we moesten dinsdag beslissen. Die tent moeten we nu opbouwen, ja. anders heeft het geen zin meer voor het weekend. En wat kost en, dat dan, zo'n grapje? Nou ja, dit kost een hoop geld. We gaan het allemaal nog eens even inventariseren, Want hij is natuurlijk weer niet zo lang gehuurd. Dus We gaan weer over de prijs praten. maar Natuurlijk kost het heel veel geld, maar daar hebben we voor gespaard, gereserveerd. En uh, dat is alleszins de moeite waard, want als je nooit wat doet, dan uh, komt er ook nooit niks tot stand. Ja, en je moet ook, als je handig bent, teleurstellingen inbouwen dan eigenlijk. Dat zit ook in de draaiboeken, want het, dat is ook weer het mooie. We hebben ook een heel gerust en zeker gevoel dat dit een goed besluit was. Hè? Dus het is, het is net zo moeilijk om nee te zeggen als ja te zeggen. Uh, ik wens u veel plezier met dat gebakje. Het is een schrale troost, maar ja, het kind echt net, hè? Nee, het kan net. <laughs> en dan denken ze in Nederland, het kin net, dat het net kan. Maar net is niet. niets, niet, niet, net. Ja, zo is het, ja. Burgemeester Kronen, bedankt. Oké. Okay. Zo dadelijk, we blijven even bij het koude winterweer. Ook elektrische auto's hebben daar namelijk last van. Hoort u zo alles over? Jolanda van de Velden, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Uh, ja, je hebt het net over koud en ijsvorming. Dat is ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam aan de gang. Daardoor is tussen Schiphol en de Schipfeltunnel de reis ook dicht. Voorzaakt een lange file. Vanaf het Ringvaard Aqueduct tot aan de Schippeltunnel 10 kilometer. Veel mensen rijden om via de A44 van Wassenaar naar Amsterdam. Die komen in een file van 6 kilometer bij Knopend Burgerveen. Verder nog een langere file op de A27 Almere-Utrecht... bij Beeldhoven, 8 kilometer. De reishoek is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Door het koude weer lopen mensen met een elektrische auto... grotere kans om te stranden. Want een elektrische auto die normaal gesproken 120 kilometer kan afleggen... haalt nu vaak niet eens de 100. En volgens Louis Dekker, onze verslaggever... is dat al de Achilleshiel van de elektrische auto's, de actieradius. Hij wordt gekscherend wel eens de evangelist van het elektrisch rijden in Nederland genoemd. Ruud Koornstra, samen met Prins Maurits de drijvende kracht achter het zogenoemde Formule E-team. Een groep mensen die in Nederland als het ware het elektrisch rijden aan het pluggen is. Ruud Koornstra rijdt al jaren elektrisch. Heel opvallend, in een blauwe lotus. Maar vandaag even niet. Dat klinkt als diesel. Het ruikt ook als diesel. Maar het ruikt ook een beetje als frituurvet, vind je niet? Het is biodiesel toch nog een beetje groen? Ja. Mag ik instappen? Ja, gezellig. Kom mee. Ruud Kornstra in een pruttelende BMW. Wat is er gebeurd? Waarom vandaag ineens niet elektrisch? Ik heb natuurlijk al drie jaar, bijna drie jaar, mijn elektrische Lotus. En er zijn omstandigheden dat ik hem lekker thuis laat staan... en dat mijn vrouw er dan in mag rijden. En dat is bijvoorbeeld nu. Het is een Spartaanse auto, de Lotus. En de verwarming kan min 10 niet echt aan. Dus dan blijf je tong aan het stuur plakken. Dat moet je niet doen. Zullen we rijden? Ja. Dat is natuurlijk wel een nederlaag hè? om dan ineens veroordeeld te zijn tot zo'n dikke Duitser. Ja, weet je, je moet realist zijn ook. En ik, ik, volgens mij heb ik altijd geroepen, elektrisch rijden komt er. En soms zijn er ook momenten dat het niet gaat. Daar moet je ook eerlijk in zijn. En het is natuurlijk wel dat jij mij vandaag juist vandaag belt. Dan ga ik ook niet flauw doen en dan snel mijn auto omruilen. En dat we dan zitten te vernikkelen in elektrische auto's samen. Nee, gewoon de auto van mijn vrouw. Een diesel, een dikke BMW... Uit Duitsland. De winter, de horrorwinter, waar we zo lang op zaten te wachten... en die dan toch nog een beetje is gekomen. Die winter is wel de eerste echte testcase voor de elektrische auto's in Nederland... wat betreft de actieradius als het vliest. Ja, ik merkte het al, het verschil tussen 0 graden of 25 graden. Je komt gewoon een, een paar tientallen kilometers verder. In de zomer? In de zomer, ja. En andersom ook. En ik denk dat als het min 15 is, dat dat gewoon gauw toch 20%, misschien wel 25% scheelt. Ja, en dat getal zegt nog niet zoveel, maar als je een Nissan Leaf rijdt... die normaal gesproken, laten we zeggen, 110, 120 kilometer kan rijden... dan is 20, 25 procent eraf ineens een enorme slok op een borrel. Dat is zeker waar. En je moet dus iets meer rekening houden. Maar zoals iedereen met dit weer met iets meer rekening moet houden... dat er langere files zijn, de treinen niet rijden en dat ook je gewone benzine of diesel niet start omdat je accu kapot is. Uh, ja, Zo moet je ook, als het echt dit weer is... met de elektrische auto even rekening houden met je planning. Maar ja, de elektrisch rijder moet al zo plannen. Dus het komt er nog bij. Nou, ik denk omdat die elektrische autorijder sowieso plant dat het hem niet uitmaakt, dat als in de winter plenty door... dan calculeer je hem gewoon mee. Het is en blijft natuurlijk verre van ideaal. Wat raadt u die mensen die erin rijden nou aan? Verwarming uit, airco uit, dat soort dingen? Of toch maar gewoon even een andere auto pakken? Nou, ik zou zeggen, ja, als je het niet redt, dan moet je ze laten staan. Dat is zeker waar, maar... Toen die auto's kwamen, en de afgelopen drie jaar... die rijden inmiddels ook al drie jaar, is dit eigenlijk niet voorgekomen. En vandaag de dag staan er heel veel snellaatpunten langs de weg. Dus volgens mij kom je toch nog een end. Je kan pech hebben. En dan wil ik bijna zeggen, je kunt ook met de trein gaan... maar dan kun je ook pech hebben. Altijd. Dus Ruud Kornstra van het Formule E-team... nog een paar dagen veroordeeld tot zijn diesel. Volgende week staat zijn nieuwe semi-elektrische fisker voor de deur. Goed, wij gaan naar de ziekenhuizen. Minister Schippers van Volksgezondheid wil het mogelijk maken dat investeringsmaatschappijen, een pensioenfonds of uh, buitenlandse zorgbedrijven hun geld kunnen investeren, beleggen in Nederlandse ziekenhuizen. Op die manier zouden de ziekenhuizen gemakkelijker geld aan kunnen trekken voor innovatie en ontwikkeling. Want op dit moment gaat dat lastig via de banken. Volgens PVV-Kamerlid um, Gerbrands worden er voldoende garanties ingebouwd om te voorkomen dat ziekenhuizen alleen nog maar voor de winst gaan. Er zitten wel een heleboel waarborgen uh, in. Hè. Zo mag de winst pas, uh, mag pas begonnen worden met winstuitkering na drie jaar. Daar gaat een, uh, een kwaliteitstoets en een solvabiliteitstoets uh, aan vooraf. Dus het is niet zo dat, uh, dat er een goed, snelle jongens... even uh, snel uh, winst kan gaan maken in een ziekenhuis... en het ziekenhuis uit kan kleden. We praten erover door met Renske Leijten, tweede Kamerlid voor de SP. Mevrouw Luijten, goedemorgen. Goedemorgen. He, uh, heeft u ook die vrees niet, die mevrouw Germans ook niet heeft... Uh, ik heb wel degelijk uh, de vrees. Uh, ik uh, ken uh, de wetten van de markt wel. Uh, wie betaalt, bepaalt. En ik ben heel erg bang dat er uh, uh, strategische financiële keuzes... Uh, voor de professionele inhoudelijke keuzes in ziekenhuizen gemaakt zullen worden. Omdat aandeelhouders op de stoel van de dokter gaan zitten. U bent bang dat mensen die er geld in steken daar te veel terug voor willen hebben? Ja, goed, mensen die investeren, die willen ook rendement. En de, de pensioenfondsen die beleggen ook om winst te halen. Dat is hun, uh, hun doel met, met investeren. En ik vind dat je één doel in de gezondheidszorg moet hebben. En dat is gezondheidswinst. Voilà, we hebben vanochtend ook gesproken met uh, Luc Winter. U kent hem waarschijnlijk, ondernemer in de zorg. Uh, verantwoordelijk voor onder andere op dit moment de IJsselmeerziekenhuizen. Dat gaat goed daar. Uh, en hij geeft ook aan in onze uitzending vanochtend... Hij snapt op zich de angst, maar uh, vindt dat uh, ergens ook ongegrond. Omdat uh, het vaak leidt tot vernieuwing in ziekenhuizen. En uh, als je de patiënt altijd in het oog houdt, uh, dat het vaak tot iets positiefs leidt. Dus bijvoorbeeld angst daarvoor hebben, uh, is niet goed, zegt hij. Wat vindt u daarvan? Nou ja, goed, uh, um, ik zie dat er, uh, uh, waar de private ziekenhuizen zijn... We hebben bijvoorbeeld de Slotenvaart ook een privaat ziekenhuis... die heeft uh, hele mooie reclamedagen in Tuschinski... voor mensen die uh, ernstig overgewicht hebben... waar ze toch gewoon een maagverkleining wordt aangepraat... en waarbij je de vraag kunt stellen, is het medisch noodzakelijk? En ik heb de heer Winter ook gehoord, en die zegt... het moet zakelijker worden in de zorg, want dan wordt het efficiënter. Mm. Nou ja, ik ken ontzettend veel ziekenhuizen... die op een keurige manier geleid worden, waarbij de professionele autonomie van de arts voorop staat. En waar uh, er helemaal geen sprake is uh, van slechte zorg. Ja, dus u dus... haalt nu toch wat negatieve punten naar voren... terwijl het bijvoorbeeld in de IJsselmeer ziekenhuizen van meneer Winter goed gaat. Ja, en het, het ziekenhuis in Harderwijk gaat het ook hartstikke goed. En dat is gewoon publiek gefinancierd. Ja, kan uh, ken... er nog een op... paar. <laughs> ja, nee, maar ik bedoel, de vraag is natuurlijk... een ziekenhuis moet goed geleid worden. En op het moment dat dat niet het geval is... zie je natuurlijk dat het niet goed gaat. Mm. Uh, maar dat is niet de vraag wie het betaalt. Kijk, ik ben er erg bang voor... dat de investeerder gaat bepalen wat er in een ziekenhuis gebeurt. Maar wat vindt en... u wat dat betreft dat de, de voorwaarden die nu opgesteld zijn in de wet, die uh, het wetsvoorstel dat Schippers naar de Kamer stuurt, uh, dat die onvoldoende zijn? Want er is bijvoorbeeld een termijn van drie jaar, uh, waarop, nee, maar, wat... waarna wat... pas een winstuitkering plaats kan vinden. Er is een kwaliteitstoets, er is een solvabiliteitstoets, we hoorden dat net ook. Ja, maar is dat kunt... onvoldoende? Je kunt het ook gewoon niet doen. Hè? Het is een nieuwe Nee, maar dat dag... vraag ik niet. Ik vraag aan u of de waarborgen voldoende zijn of niet. Wat nee, ik gaat. vind het niet, omdat je principieel geen winstuitkeringen in investeerders moet winnen in de zorg. Als er goed gewerkt wordt en als dat efficiënt is... als dat leidt tot winst, dan moet het terugvloeien naar de zorg zelf. En de patiënt moet centraal staan. Ik zal u een voorbeeld geven. Uh, het Radboud Universiteit heeft een netwerk rond Parkinson-patiënten opgezet... met alle hulpverleners, zorgverleners. Daar was de eerste afspraak, we doen niet aan concurrentie, de kwaliteit staat voorop... en het gaat om de patiënt. En nu dat een paar jaar loopt lijkt dus dat er veel minder operaties nodig zijn... dat het veel goedkoper is en dat de patiënt tevredener is. En wat is hier uh, nou uh, zakelijk en bedrijfseconomisch aan? Niks. Hier staat de patiënt centraal, wordt niet verspeeld... en de kern is hier geen concurrentie. Hm. En ik denk dat je gewoon ook kunt zeggen... winstuitkeringen zijn alleen nodig omdat de overheid... blijkbaar niet voldoende garant staat voor uh, kapitaal in de zorg. Ja, dan moet je extern kapitaal gaan aantrekken... en dan krijg je discussie voor winstuitkeringen. Wij kiezen daar uitdrukkelijk niet voor. Nee, maar mevrouw Leijten, u geeft dat zelf hier al een beetje aan. Er is dus geld nodig, want we maken steeds meer aanspraken op de zorg. Er kan meer, we willen meer, we vergrijzen. Wat is uw alternatief dan om te investeren in de ziekenhuizen, in de zorg? Nou, je zou gewoon moeten zeggen dat de behoefte van de patiënt leidend moet zijn. En dat de professionele autonomie van de arts geldt. Je ziet in privéklinieken dat er vier keer sneller wordt geopereerd. Er komen mensen in reguliere ziekenhuizen. die onnodige staaroperaties hebben gehad in privéklinieken. Dat kost ook ontzettend veel geld. Ja, maar ik en, heb nog geen alternatief gehoord. Nou, we hebben gewoon een systeem van planning. Nu laten we dat over aan uh, zorgverzekeraars. die met onze premie gaan plannen. Dat zouden we ook gewoon in handen kunnen leggen van ons als publiek, als overheid waardoor je ook een, een democratische controle hebt. Want maar meer publiek geld, dus het moet dus in publiek geld het worden is, gevonden. Het is publiek geld uh, op dit moment. Ja. En wat je zult zien is dat er dan publiek geld onttrokken wordt. He, we moeten allemaal meer premie betalen, we moeten allemaal meer eigen betalingen gaan doen. Want ja, dan moet je maar niet ziek worden. En uiteindelijk zijn er dus investeerders die halen winst uit de zorg. Dat is gewoon zorggeld. Dat zou je gewoon per definitie niet moeten willen. Kijk, en ik zie bijvoorbeeld de bevolking in Dokkum... de bevolking in Zevenaar, de bevolking in Winterswijk... die lopen te hoop tegen het sluiten van ziekenhuizen. Dat wordt van hogerhand gedaan. En er is eigenlijk niemand die nog kan zeggen... wij willen dat het open blijft. De politieke partijen zijn er eensgezind van links tot rechts... wij willen ons ziekenhuis houden... want dat is voor kwaliteit van ja. onze samenleving. En we gaan er steeds minder over. En als straks de aandeelhouder beslist... dan hou ik mijn hart vast over de toekomst van de zorg in Nederland. Genske Leiden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 It started pretty much the same time as yesterday 6am and continued for of or uur. hours. Those heavy machine guns we believe are tanks firing. There are four tanks which have moved into position at the university building about 800 meters away and another twee tanks, Russian -made t 72s allemaal all of them, at the children's playground. De Syrische journalist Kaba Rashid woont in Nederland en volgt het nieuws uit Homs op de voet. 20 minuten geleden contact met een ad gehad. die heeft zijn als een klink uh, geopend. Hij zei dat uh, grote aantallen doden zijn in wijk Baba Amro. De situatie is heftig. Geen ambulance, geen medicijnen. De VN-veiligheidsraad bekijkt wat de mogelijkheden zijn om samen te werken met de Arabische Liga en neemt daar binnenkort een besluit over. Bankverzekeraar ING heeft vanochtend de jaarcijfers bekendgemaakt. Economieverslaggever André Meijema.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 Nou, wij zijn bezig om te zorgen dat ons kapitaal heel goed wordt beheerd. Uh, kapitaal, de liquiditeit goed wordt beheerd, de funding goed wordt gedaan. En die dingen hebben prioriteit. En dat hebt u kunnen zien in het vierde kwartaal. En daar ga ik mee door. Koers van de aandelen ING daalde de laatste maanden wel flink door de schuldencrisis. En ook de scherpere regels voor verzekeraars in de VS drukten het resultaat. Een politieagent in Bergen ter Bleid, bij Maastricht... heeft geschoten op een auto die op hem inreed. De politieman bleef ongedeerd. Wij gaan ervan uit dat hij dat heeft gedaan... omdat uh, de auto voor zover we het hebben kunnen uh, overzien. Dat was ook de reden waarom die gecontroleerd werd trouwens. Omdat die auto als gestolen gesignaleerd staat bij ons. Uh, en waarschijnlijk heeft die man uh, ja, willen voorkomen dat hij werd aangehouden. bestuurder van de gestolen auto is met hoge snelheid weggereden... en is nog spoorloos. En dat was het nieuwsoverzicht.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 AMDB Verkeersinformatie. De meeste vertraging momenteel tussen Den Haag en Amsterdam. In totaal staat er nu 210 kilometer file. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Dorp 4 kilometer. Verderop is het langzaam rijden tussen rudolf Aansveen en de Schippeltunnel over 12 kilometer. Bij Schiphol is de linkerreis ook dicht, heeft te maken met ijsvorming. Veel mensen rijden om richting Amsterdam via de A44... tussen afwet Noordwijkerhout en Knopenburgenveen nu 7 kilometer...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 Hoe meer mensen meedoen, hoe meer voordeel we kunnen bedingen bij energieleveranciers. Iedereen kan zich nu vrijblijvend inschrijven op collectieveenergie.nl. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Bespaar flink op uw energierekening met Vereniging Eigen Huis. Schrijf uiterlijk 12 februari in op collectieveenergie.nl. Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het Engelse nationale voetbalelftal is in crisis. Het team is niet alleen de aanvoerder kwijt, ook de bondscoach is nu opgestapt. En dat vier maanden voor het Europees Kampioenschap voetbal. Correspondent in Londen, Arjen van der Horst. Arjen Fabio Capello is dus vertrokken, maar waarom? Uh, dat is niet los te zien van die andere rel. Je noemde het al, de aanvoerder zijn ze kwijt. John Terry is beschuldigd van racisme. Zou een tegenspeler racistisch bejegend hebben. Nou, daarvoor is hij nu aangeklaagd. Er loopt een rechtszaak. En de bond besloot toen vorige week de aanvoerdersband af te nemen. Nou, dat leidde tot een furieuze reactie van de bondscoach. Afgelopen maandag uh, zei hij in een interview voor de Italiaanse televisie... dat hij gewoon uh, aanvoerder moest blijven... Uh, hij zegt, ja, ik dacht dat de Engelsen een gevoel voor rechtvaardigheid koesteren. Hij is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Nou, die uitspraak is weer helemaal verkeerd gevallen bij de bond. Die konden het niet waarderen dat, uh, zijn, dat hij zijn werkgever in het openbaar aanviel lagen dus op ramkoers, gisteren spoedoverleg... Ja, met als conclusie dat Capello uh, ermee opstapt. Hij, hij, hij heeft ontslag genomen. Ja, nou heeft de voetbalbond besloten dat uh, die Terry uh, geen aanvoerder kon zijn... zolang niet duidelijk was hoe het zat. Uh, waarom heeft ze niet gewoon gewacht tot die rechtszaak? Eigenlijk zat de bond in een uh, onmogelijke situatie. Uh, eerder dit seizoenwaardig... Uh, een aantal incidenten bij wedstrijden van Engeland in Spanje en Roemenië. Er waren racistische spreekoren. Nou, daar heeft de Engelse voetbalbond fel tegen geprotesteerd bij de UEFA. heeft er een, echt een groot nummer van gemaakt. Racisme ligt ook heel gevoelig hier in uh, het Engelse voetbal. Veel meer misschien dan in uh, andere Europese landen. Nou, de rechter heeft begin deze week besloten... die hele rechtszaak rond, Don Chen, rond John Terry uh, over het EK te tillen. Nou, dat bezorgde een enorm dilemma bij de bond. Uh, wel de andere landen de les lezen, maar konden we uh, zo lang nog die aanvoerder aanhouden. Nou, ze hebben toen besloten om uh, toch maar die aanvoerdersband af te nemen. Ja, we zien allerlei tweets van internationals vanochtend uh, verschijnen... waarin ze zich afvragen, uh, wat nu? Nou Arjen, wat nu? Ja, en ook hier heeft de Engelse voetbalbond het zich uh, ontzettend moeilijk gemaakt. Want wie wordt de opvolger van Capello? Capello zou al deze zomer weggaan na het EK. De bond had al gezegd, een Engelsman moet coach worden. Nou, goede Engelse coaches in het topvoetbal, daar zijn er niet zoveel van. Eigenlijk is er maar één, Harry Redknapp van de Spurs. Die heeft wel eens gezegd in het verleden dat hij het een eer zou vinden... als hij bondscoach zou worden. Alleen het moment is wel heel ongelukkig omdat zijn team, de Spurs, ja, het ontzettend goed doen. En ja, zijn club willen misschien gewoon niet laten gaan. Er komen toch weer uit dan ook bij andere namen, buitenlandse namen. Uh, de Fransman Arsène Wenger wordt genoemd van Arsenal. Mourinho van Real Madrid. En natuurlijk, en die ontbreekt nooit in het traatje, Guus Hiddink. Ah, kijk, heel goed. Hey, uh, dat allemaal vier maanden voor het EK. Uh, wij zien op ja. de, de Britse zenders dat er veel over gepraat wordt. Maakt men zich zorgen? Ja, gisteren gingen de Nederlandse zenders een paar uur live over de Elfstedentocht. Hier gebeurde precies hetzelfde over de bondscoach Capello zijn ontslag. Ja, het is absolute crisis. Geen bondscoach meer, geen aanvoerder meer. En ze moeten ook nog een sterspeler Wayne Rooney missen, want die is geschorst. Die mag de eerste wedstrijden van het EK niet spelen. Nou, over twee weken is er een vriendschappelijk duel tegen Oranje in Wembley. Heel belangrijk test, wel, ja, met nog vier maanden te gaan... is het geen fijne voorbereiding voor de Engelsen. Arjen van der Horst over de crisis in het Engelse voetbal. Dank je wel, Arjen. En niet alleen een paar uur gisteravond... nee, dagenlang waren alle ogen op Friesland gericht. Alles draaide om de tocht in Friesland. Teleurstelling was daar dan ook gisteravond zeer groot. Verslaggever Matthijs van der Wiel was gisteravond in Café in Leeuwarden. Je moet dat samen beleven, dat kun je niet alleen beleven, dat, uh, dat gaat nergens over. Een enorm scherm hebben ze in dit café. Wij komen speciaal hier om... Uh... Om het geat te horen te horen. Ik denk ik niet dat uit. het gaat gebeuren ja, hoor. Ik ben ook wel een beetje ongerust. gerust. En, en waarom moet dat in het café? Het ja, dat is gezellig, dat is leuk. Kijk, ja. het feest ja. voor het feest. Ja, precies, de, de voorpret is al bijna net zo leuk als zelf tot zelf. En vreselijk spannend, hè? Ja, heel spannend. Ja, maar ja, wij, wij kijken dan uit. Hè? Vanavond is het niet samen naar een voetbalwedstrijd kijken, maar samen naar een persconferentie kijken. Het is belachelijk eigenlijk. <laughs> en dat maakt niet uit. Ja? Hier begint het. Het gemeenschapsgevoel. Ja, het gemeenschapsgevoel. Dit mag je echt niet missen. Nee. Ja. Dit is zo bijzonder. Dus het is de hele week al spannend of het doorgaat. En dit, dit. Nou, we zitten er live bij als het gebeurt. Ik moet foto's maken als zij gaat huilen, zal het zijn. Als hij niet doorgaat. Ook als hij wel doorgaat. Zij gaat sowieso huilen. Ja, sowieso. Ja. Vindt u het zo belangrijk? Ja, ik vind het heel erg spannend. Wanneer gaat u het hardst huilen? Als hij doorgaat. Tuurlijk. Ja, tuurlijk als hij doorgaat. Nou ja, op het hut. Om 8 uur wordt het geluid opengedraaid. Omroep Friesland. De live. Het wordt meteen duidelijk. Ik heb geen goed nieuws. Maar ik heb op dit moment geen... Ja. Nee, hè? Het gedeelte van de route is overhonderd qua ijsdienst aan energie... Wat kijkt u nou bedroefd? Ja, het is ook droevig. Er staat een soort hierbij. Ik vind het wel heel, heel jammer, ja. Echt super jammer. Het zag er slecht uit. Het is goed dat ze nu het besluit nemen. Het is voor iedereen helder. Kan iedereen weer met zijn voeten op aarde? Ja. Even weer terug, ja. Gewoon weer aan het werk. Het is een beetje alsof we naar een toespraak bij een begrafenis zaten te luisteren. Ja, zo voelt het ook wel een beetje. Maar ik hoop dat hij direct nog zegt van, maar... Die gezichten hier... Ja. Het is een mooie les in geduld, maar ik denk dat hij nog steeds komt. alleen niet nu. Nou, die tranen. Nee, het gaat nog steeds goed, maar... De... Ik zie een beetje vochtige ogen ja, wel. Jawel, hè? Ja, het is even slikken. Het had zo mooi kunnen zijn. Ja. Nou ja, je doet er helemaal niks aan. Het is, wel, het is heel erg jammer. Ik had er wel een beetje op gehoopt. Ja. Eigenlijk hebben ze ons een beetje voor de gek gehouden, hè? ze ja, hebt een valse hoop gegeven? Ja, ik had toch echt wel het idee dat het door zou gaan. Maar het gaat ook nog wel door, denk ik hoor. Na de tweede frostperiode. De winter is nog niet voorbij. Dus nee, er, er is nog hoop. Ja. De ogen glimmen. Ja, precies. Dat geeft niet op. En de komende dagen fantastisch rijden overal. Dus... Nou, je kan ook zeggen, we hebben nu weer een extra dagje om zelf te schaatsen. 8 Kijk kijk op dat parcours van de Elfsteden toch? Ja, ja, prachtig. Maar, gaan we gewoon Anders moest iedereen ervan af. Precies, moet je gewoon gaan kijken. Ja, met je aan kant staan. Nu kunnen we eens gaan. Niet te koud. Prachtig. En straks, extreme kou. IJs, steeds meer slachtoffers in Italië. We horen dat zo meteen van onze correspondent. Is maar eens kijken hoe het is op de weg. En dan, Yolanda van der Velden, met name op die A4, de ijsvorming daar. Ja, die ijsvorming. Dat? Nou, dat, dat blijft een beetje een probleem. Iedere ochtendspit zien we dat terugkomen. Ook nu is tussen Schiphol en de tunnel de linkerreis ook dicht vanwege die ijsvorming. Vanaf het drinkvaart-aquaduct staat inmiddels zo'n 6 kilometer. Geeft ook wat extra drukte nu op de A44 van Wassenaar naar Amsterdam. Daar staat bij Knopend 7 kilometer. En dan staat er een auto in brand op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Wees en Knopend Hattermarbroek 2 kilometer. De rechte rijschok is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Parijs is op het ogenblik een expositie met maquettes van verschillende steden. En dat zijn dan geen maquettetjes die op een tafeltje passen. Nee, elke stad, een miniatuurstad, is tientallen vierkante meters groot. Eeuwen geleden werden ze minutieus in elkaar gezet door en voor het Franse leger. Op de tentoonstelling staan vooral Franse steden, maar er is ook één stad uit Nederland bij, Bergen-op-Zoom. En daarom vertrok een bus vol inwoners van Bergen op Zoom naar Parijs om de daar de ruim 250 jaar oude maquette van hun eigen stad te gaan zien. Ja. Dit is nu Schitterend, echt iets wat ik 40 jaar geleden zo graag had willen zien. Waarom 40 jaar geleden? Manketten. Ja, toen wisten we van Bergen op Zoom de manketten die er was. Maar we mochten er niet naartoe, hij was niet toegankelijk voor het publiek. U heeft 40 jaar gewacht en nu ik staat u. Heb 40 jaar gewacht en dit is mijn hartewens dat ik hier naartoe kom. En wat vindt u? En het is ja, ik kan het bijna niet geloven dat ik hier nou echt sta. Ja, heel mooi. Heel bijzonder ook. De kleuren zijn ontzettend mooi na zoveel jaren. Ja, het is... hij is mooi. Wat is er zo bijzonder aan? Uh, de oudheid en dat hij bewaard is gebleven. Want hij dateert uit. Nou, wat was uit de 18e uh, eeuw, hè? Ja, uh, 1751. Ja. Het is wel, het is wel oud. want je ja. ziet het, het hout is een beetje krom getrokken. <laughs> ja, het is echt. Ik ben heel blij. Ja. Wat vindt u ervan? Ik vind het heel indrukwekkend. En weet je wat ik heel mooi vind? Dat eigenlijk zo'n mooi klein stadje helemaal in die omgeving ligt. Allemaal platteland zien. Allemaal platteland, maar dat het dan, dan zo eruit steekt. Maar uh, ja, de maquette is heel indrukwekkend. Alleen ik had gedacht dat je iets groter zou zijn. Het stadje op zich. Maar is toch nog wel wat eens gokken, 80 vierkante meter, zoiets? Ja, toch nog wel. Ja, het is, is toch dus, heel behoorlijk? Maar, ja, is, wat dat betreft wel. Het is uh, wel indrukwekkend. Maar ik vind hem vooral heel mooi gesitueerd in het landschap. Ja. Is het de moeite waard om er een dag voor heen en weer te ja, reizen? Ja, absoluut. Ja, ik, voor mij wel. Ik vind het heel mooi. Maar ja, dus hij weet natuurlijk, ja, verknocht aan wel stadje, dus dat scheelt wel, hè? Ad van den Bulk, u bent een beetje de reisleider, als ik het oneerbiedig zo mag noemen, uh, heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis van Bergen op Zoom ook, ook bekend met deze maquette. Waarom staat hier op deze tentoonstelling, waar we allemaal naar, als ik rondkijk, maquette uit heel Frankrijk zien, van Franse steden, maar ook Bergen op Zoom. tussen trouwens, er staat hier Bergen op Zoom. Maar waarom staat hij staat, Hij staat ertussen omdat het de enige maquette van de 100 maquettes die ze nog over hebben van de 260. De enige maquette is die laat zien hoe een stad verdedigd wordt door onderwaterzetting. Want dat deden ze in Nederland? En dat, dat deden ze in Nederland. Er is geen één Franse stad die je onder water kunt zetten. Althans, waar je de, de, de voorterreinen onder water kunt zetten. Waar je poldersdijken door kunt steken. Waar je riviertjes af kunt dammen en dergelijke. En dat laten deze maquetten zien. En daarom staat hij hier. Dit is gemaakt door het Franse leger. Dat deed het Franse leger destijds eeuwenlang. We zien maquettes van de 17e tot de 19e eeuw, geloof ik. Waarom deden die Franse militairen dat? Ze zijn ermee begonnen als representatiemodel voor de Franse koning. Dus het was studiemateriaal voor de Franse generaals. Het was uh, uh, werkmateriaal voor de vestingbouwkundige ingenieurs. En het was voor de meerdere eer en glorie. Want het was min of meer een geheime collectie... waar de bezoekers van Lodewijk XIV en zijn opvolgers een Bezoek aan mochten brengen. Even overdonderd, natuurlijk hè. <laughs> Eén meisje is ook aanwezig uit Nederland en die heeft het slim gedaan. Die staat met een verrekijker. Wat stond je te kijken? Uh, nou, ik stond te kijken het stukje van de gevangenenpoort. De van welke poort? De gevangenenpoort. En waarom keek je naar? Nou, omdat die er nog echt steeds staat. In het echt ook? Ja. Heb je ook je eigen huis gezien? Uh, nee, helaas niet. Waarom niet? Um, deze is van vroeger en ons huis stond er toen nog niet. Jullie hebben een heel nieuw huis? Ja. Wat zou je nou liever wonen? In je huis nu, dat moderne, of in zo'n oude stad van honderden jaren geleden? Um, nou, Ik hou heel veel van geschiedenis, maar le lekker in mijn eigen huis. <laughs> Ik was met een Frank Renaud, ook op die expositie... net als dat meisje van uh, Steden Maquettes. Hij stond bij de maquette van Bergen op Zoom. Het is uh, tien minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Hier is het dus uh, net niet koud genoeg. Nou ja, voor een elf steden toch dan. Maar op veel plekken in Europa vriest het dat het kraakt. In Italië bijvoorbeeld hebben ze te maken met een koufront... dat zijn weergaan niet kent. Tientallen mensen zijn al doodgevroren. Correspondent Bas Messers Bas, uh, tientallen doden, dat klinkt heel ernstig. Waren ze niet voorbereid op deze kou? Ja, 45 doden inmiddels. Alleen in Oost-Europa vielen er in landen meer doden. Het land is totaal overvallen door de sneeuw en ijsgolven. Op alle fronten ging het hier mis. De voorspellingen waren tegenstrijdig. Er werd te weinig en te laat zout gestrooid, bijvoorbeeld in Rome. Er waren te weinig sneeuwschuivers. Um, op hoofd- en bijnetten van de spoorwegen vielen heel veel treinen uit. Uh, er zijn weinig wisselverwarmers. en Dat maakte dat nog meer treinen niet konden rijden. Er waren ook treinen vertrokken die nooit meer in een station aankwamen. Die raakten gewoon vast in de sneeuw. Passagiers hebben heel lang in de kou vastgezeten. Wegen werden te laat gesloten waardoor mensen werden ingesneeuwd. En er zijn uh, tienduizenden mensen rond Genua zonder stroom. Veel mensen zonder water, omdat het uh, waterleidingnetwerk van een uh, ijzer is gemaakt... wat heel snel bevriest en eigenlijk al lang vervangen had moeten worden. En uh, als klap op de vuurpijl, de burgerbescherming die in dit soort zaken dan moet ingrijpen... en vroeger goed functioneerde, die zat zonder geld. Hmm. Uh, Bas, die slachtoffers, wie zijn dat eigenlijk? Zijn dat daklozen? Deels daklozen, veel ouderen, maar dus ook mensen die, die ingesneeuwd zijn... of mensen die te hard hebben geprobeerd om met sneeuwschuivers aan de gang te gaan... in de kou en bevangen werden door de kou. Waar gaat het vooral mis in Italië, Bas? In de regio Marke, in de Appenijnen, in Molise, zeg maar in de centrale as... Van, onder, uh, van, uh, in, van Italië, de Appenijnen, tot in Zuid-Italië. Maar ook in Rome dus, waar men helemaal niet was voorbereid. Uh, in het noorden is, heeft men ook veel last van sneeuw en kou... maar daar is men gewoon uh, veel beter voorbereid. Vervolgens kreeg je in Rome ook weer een tegenreactie. Want uh, eerst was het dus slecht voorbereid. Toen, in de afgelopen twee dagen was de temperatuur iets hoger... Maar nog steeds mochten de kinderen niet naar school omdat men bang was dat ze zouden uitglijden op schoolpleinen en de school claims aan hun broek zouden krijgen. Nou, zo krijg je dan ook weer dat was extra voorzichtige. Ja, het land is duidelijk niet ingericht op zulke strenge vorst. En, en, en hoe wordt het in de komende dagen? Wat is het weer bericht? Ja, men vreest met grote vrezen dat er weer een enorm uh, koufront, sommigen zeggen zelfs heftiger dan het vorige, uh, dit weekend zal aankomen. Vandaag zal dat al beginnen, uh, met name uh, in het noorden zal dat het geval zijn. Kortom, iedereen bereidt zich voor, de regering heeft zich uh, met de zaak bemoeid en hoopt dat de, de, de burgerbescherming de zaken, en, en de gemeente de zaken beter zullen gaan aanpakken deze keer. Maar goed, het is afwachten. Bas Mesters vanuit Rome. Het is uh, acht minuten voor negen. We gaan naar Wim Daniels. Elke zaterdagmiddag brengt hij een hilarische column... in Spijkers met Koppen, het programma op Radio 2. Nederlandicus en cabaretier Wim Daniels. Die columns zijn nu gebundeld onder de titel... Comma, comma, en de bundel verschijnt vandaag. Daniels leest voor ons een uh, actueel fragment. Straks in deze tekst. Wat betekent het woord straks nu precies en verder... Hoeveel straks kan een mens verdragen, maar nu eerst. De opmars van straks in nieuwsprogramma's op tv. Eén Vandaag Nieuwsuur, editie NL, Po Nieuws, De Wereld, draai door, Pauw en Witman, noem ze maar op. Ze zijn allemaal verdurend bezig met straks, straks in nieuwsuur. Wat bracht Erben Wenemaars tot zijn wanhoopsdaad? En verder, neuspeuteren, slechter voor de gezondheid dan gedacht. Maar nu eerst naar Twan van Peperstraten. Twan, wat hebben jullie straks in het sportjournaal? En dan gaat Twan van Peperstraat te vertellen wat hij straks in het potjournaal heeft. En als hij daarmee klaar is, zegt hij tot straks. Waarna hij het woord weer teruggeeft aan de presentator, die dan zegt dat dus straks. Maar nu eerst de hoogtepunten van het nieuws met Astrid Kersenboom. En dan begint Astrid te vertellen wat we straks zijn hoogtepunten kunnen verwachten. Waarna ze zegt, maar nu eerst. Altijd actueel, straks. In tijden dat hij straks toch komt of straks toch niet komt. Waarschijnlijk komt straks niet, maar we hopen dat het straks toch komt. Zaterdag of zondag. Misschien is het zaterdag of zondag wel straks. Komkomma, typische vondst van een man die van taalspel houdt. En die vol vrolijkheid in zijn columns het leven te lijf gaat. Klopt, ik ben geen columnist die uh, mensen afzeikt. Ik hou ervan om de zaken vrolijk te benaderen. Heel optimistisch en ook vanuit een verrassende hoek. En taal speelt daar een heel belangrijke rol in. Kom-komma, eigenlijk het woordje kom-kom, waar iemand een keer een comma tussen zet. En tegelijkertijd heb ik een column geschreven over kom-kommer. En kom-komma is als titel een beetje een verhaspeling van kom-kom en kom-kommer. Past helemaal in het format van Spijkers met Koppen. Maar volgt niet de politieke lijn van de noodzakelijke noodzakelijkerwijs? Nee, ik ben natuurlijk toch wel politiek geïnteresseerd. En ik pak ook altijd wel wat actualiteit mee. Maar ik probeer steeds iets te komen wat mensen verrast. Want je kunt wel heel voor de hand leggend voor iets kiezen. wat afgelopen week uh, aan bod is gekomen. Maar dat is denk ik voor de mensen minder verrassend. En ook voor mezelf. Dus ik kies liever een verrassend onderwerp. En daar probeer ik dan toch wat actualiteit in te stoppen. Het is juist tegen de teneur in van afzeiken en somber zijn over mekaar. Hard zijn voor mekaar. Ja. Wim Daniels kent ook het woord crisis niet. Uh, ik ken het woord crisis wel, maar daar hou ik me toch redelijk ver van. Ik ben nu toevallig ook bezig met een boek over scherts. En scherts is humor die geen pijn doet. En dat is eigenlijk de humor waar ik zelf het liefst mee bezig ben. Ik hou niet zo van humor die mensen heel veel pijn doet... Scherts, humor die geen pijn doet. Dat vind ik het mooiste. Betrokkenheid, dat ken je wel degelijk. Want niet ver van jouw huis vandaan, in Eindhoven, woont een zekere Mauro... Ja, Mauro is mijn uh, buurjongen, twee deuren verder woont hij. Die. die woont sinds uh, afgelopen zomer hier. En uh, ja, doordat hij hier woont, ben ik extra betrokken geraakt ook bij zijn zaak, heb ik uh, wat uh, teksten uh, over hem geschreven, ook op de radio uh, voorgelezen. ben naar protestbijeenkomsten geweest. Mijn vrouw heeft zelfs nog een protestbrief naar Geert Leers geschreven, waarna Gert Leers persoonlijk opbelde. Dus we zijn inderdaad uh, toch wel uh, betrokken bij, uh, bij Mauro. En wat zei de minister? Uh, mijn vrouw had graag gehad dat hij het zwart op wit had gesteld. Maar dat heeft hij niet gedaan. Maar hij zei in dat gesprek dat het goed gaat komen. Dus dat vonden wij een mooie geruststelling. En wat heb je zelf in een column over Mauro geconstateerd? Ik heb in een column een keer Mauro uh, vergeleken met Martijn Crabé. Die toen allerlei problemen had met zijn vrouw Amanda Cabré. Die had een hola, een huwelijk op loopafstand. En tegelijkertijd had hij een programma Martijn op straat. En dat deed mij de aan denken dat Martijn op straat gezet was. En ik eindigde mijn column met liever Martijn op straat dan dat Mauro op straat komt te staan. Wim Daniels, over zijn optimistische blik in comma, comma. Jeroen Wielaert sprak met hem. Marcel, wat zit er uh, straks in onze straks, uitzending? Straks, na negen uur... Hoort u meer over de politie in Den Haag. Die heeft een bende Roemeense skimmers opgerold. Een uitgebreide skimbende die allerlei apparatuur ook ontwikkelde. Hoort u straks meer over. En dan hoort u straks ook nog over de teleurstelling in uh, Friesland natuurlijk. In Griekenland trouwens ook, want daar uh, krijgen ze de bezuinigingen voor te kiezen. En in Friesland zijn ze teleurgesteld over het niet doorgaan van de tocht. Maar Robin Visser is, dat nog, is daar nog om die teleurstelling te peilen. Dat straks. Zometeen dus. Zometeen, straks, na het nieuws. Maar, nu eerst...